Het vuur bij het bedrijf Chemiepak in Moerdijk is nu definitief uit. Even na middernacht vannacht was het zijn brandmeester gegeven... nadat het hele bedrijf onder een schuimdeken was gelegd. De hele nacht en dag is de brandweer bezig geweest met nablussen. Voor alle zekerheid blijft er vannacht nog een brandweerwagen op het terrein. Intussen is het waterschap in het gebied begonnen... met het opruimen van vervuild bluswater. Het vervuilde water wordt uit de sloten opgezogen... en met tankwagens naar een afvalverwerkingsbedrijf gebracht. In het slootwater zitten hoge concentraties concentraties zeer schadelijke stoffen. De gemeente Moerdijk heeft een schademeldpunt ingesteld voor gedupeerden van de grote brand bij Chemiepak. Er zijn ongeveer tien meldingen binnengekomen, vooral van particulieren die klagen over vervuiling door roet uit de enorme rookwolken die vrijkwamen. Ook economische schade wordt gemeld, bijvoorbeeld door bedrijven op het industrieterrein van Moerdijk die door de brand dicht moesten.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 Het weer, vanuit het westen wordt het overal droog en klaart het wat op. Vannacht kan dichte mist ontstaan. In het noordoosten gaat het licht vriezen en kan het glad worden. Morgen overdag bewolkt en af en toe lichte regen. Het wordt 3 graden in het noorden en 7 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Hoe voelt een koude winteravond bij u thuis? De verwarming hoog, een dik vest, een dekentje op de bank... en nog is het niet echt lekker warm?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 George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison... Tom Petty en Jeff Lynne vormden de Traveling Wilburys. En dit was the end of the line. Welkom bij Het Oog, de eerste reguliere uitzending van de 36 e jaargang. En Martin, die de techniek verzorgt vanavond, doet dat ook al 31 jaar. Zo, wat gaan we allemaal nou doen vanavond? Het kabinet Rutte moet morgen een beslissing nemen... als ze eruit komen hoor, over een nieuwe missie naar Afghanistan... En het enige wat politiek haalbaar lijkt... is een gezamenlijke politietrainingsmissie van de NAVO en Uipol. Nou, de NAVO die kennen we nog wel, maar wat doet Uipol eigenlijk? Het arme en overwegend islamitische noorden van Sudan... wil graag dat het olierijke zuiden deel van het land blijft. Het olierijk en overwegend christelijke zuiden denkt daar anders over... en zondag wordt een referendum over afscheiding gehouden. Wat is de kans op een vreedzame gang van zaken? Dat vraag ik aan Jan Pronk, oud-VN-gezant in het land... en aan 3FM-discjockey Erik Korton... die over zijn reizen naar Afrika voor de actie 3FM Series Request... het aangrijpende boek Wilde Wereld schreef. Frankrijk dreigt met een economische oorlog, maar tegen wie? Dat wordt nog even geheim gehouden. Bericht uit de spannende wereld van de autospionage. En u herinnert zich van vorig jaar vast nog... de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd... die de Turing Foundation samen met de Poëzie Club organiseert... en waaraan we in het oog uitgebreid aandacht besteden. Voor de tweede editie zijn inmiddels al... 9869 gedichten ingestuurd. Op 26 januari worden de winnaars bekendgemaakt. En collega John Jans van Galen selecteerde ook dit jaar... zijn 20 lievelingsgedichten. Traditiegetrouw deed hij dat samen met zijn verloofde Corrie. U hoort om vijf voor twaalf de eerste aflevering. Maar eerst omdat uit het jubileumonderzoek van Met het oog op morgen... blijkt dat u het volgende programma onderdeel met maar liefst 7,8 punten waardeert. Het nieuws van vandaag. Donderdag 6 januari. Zeer geschokt, eh, emotioneel, moeilijk, eh, een verschrikkelijke impact. De eigenaar van Chemiepak is de dag na de fikse brand in zijn bedrijf nog steeds kapot. Grote betrokkenheid is er ook bij het personeel. Sommigen kwamen vanmorgen gewoon naar hun werk. Je weet het nooit hoe de wind staat, natuurlijk. Hè? Werk is werk. Tegelijk maken de omwonenden zich vooral druk over de vraag... of hun gezondheid in gevaar is geweest. Natuurlijk weten dat het een gevaarlijk bedrijf was. Maar dat dit zo'n omvang kan kijken dat eigenlijk niet beheersbaar was. En daar zijn we heel erg over verontrust geraakt. Want de overheid stelt wel dat de volksgezondheid geen gevaar heeft gelopen... maar ze geeft ook waarschuwingen af. Consumeer bijvoorbeeld geen groente uit eigen tuin. Laat kinderen niet op speeltoestellen spelen... En laat ook huisdieren niet vrij rondlopen. En dan was er nog die geur. Nou, Ik vond het een combinatie van uh, whisky en vuurwerk. En ik hou niet van whisky. Om nog maar niet te spreken van de rode soep die nu drijft in de sloten rondom het getroffen bedrijf. Als ontstoppingsmiddel, wat u we wel eens gebruikt thuis om het putje open te krijgen. Nou, Als je dat op je handen krijgt, dan gaat je huid vervloeien, die wordt, wordt week. Nee, dan België. Onze zuiderburen lijken af te stevenen op een echte ramp. Bemiddelaar Johan van der Lanotte heeft de koning laten weten dat hij de handdoek in de ring wil gooien. De koning houdt het verzoek in beraad. Maandag heb ik een nieuw onderhoud met de koning. En tot dan zal ik mij ook van elk commentaar onthouden. Nou, dat klopt niet helemaal, want van der Lanotte kon het niet laten toch een tipje van de sluier op te lichten. You can lead a horse to water, but you can't make it drink. 207 dagen duurt de formatie nu in België. En dat was al een record in de geschiedenis van ons land. Morgen breken we trouwens ook het record regeringsvorming... voor heel West-Europa. En nu de rust rond de pensioenfondsen weer een beetje is teruggekeerd... is er de mogelijkheid om de hoogte van uw pensioen zelf even te checken. En dat kan op de nieuwe website mijnpensioenoverzicht.nl. Ze zeggen daar erg compleet te zijn. Alle pensioenuitvoerders doen mee. En dat zijn er, mind you, meer dan 500. En het, we zijn dus ook heel... Trots eigenlijk wel dat het gelukt is om die allemaal aangesloten te krijgen. Francine Giskes van de Zuidweststad En nou maar hopen dat de volgende economische crisis nog even op zich laat wachten... zodat dit spotje ook echt uitkomt. Die pa van ons, hè? Zou die zich wel vermaken nu die met pensioen is? Ja, joh, tuurlijk. Lekker reizen, beetje klussen. Heerlijk. Hoop dat wij dat later ook kunnen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. En ook heel populair bij u volgens het jubileumonderzoek... is de rubriek De Krant van Morgen. Een 7,9 maar liefst. Helene lekker. Tonnen aan ziekmakers is een kop in spits. Het bedrijf Chemiepak in Moerdijk mocht volgens de milieuvergunning... maximaal 825.000 kilo grondstoffen op zijn terrein hebben liggen... die giftig zijn en kanker, genmutatie en vruchtbaarheidsproblemen kunnen veroorzaken. Dat blijkt uit een tabel die in het bezit is van Spits. Gemiddeld was de opslagcapaciteit van chemiepak voor zo'n 70% benut... stelt een milieuadviseur. Als dat vlak voor de brand ook zo was... dan komt dat neer op 577 ton ziekmakende stoffen. De brandweer in Moerdijk is absoluut onvoldoende toegerust... voor het bestrijden van industriebranden, zoals de brand van gisteren. Ook zijn de brandweerlieden niet genoeg opgeleid... om dit soort calamiteiten te bestrijden. Dat zegt Sjoerd de Jonge, tot vorig jaar werkzaam als brandweer... Officier in de gemeente Moerdijk, en hij zegt dat in de Telegraaf. De brandweerauto's van Moerdijk zijn goed voor het bestrijden van huistuin- en keukenbranden, maar volstrekt ontoereikend voor een groot industriegebied met een keur aan gevaarlijke bedrijven. Een trainingsmissie in het Afghaanse Kunduz splijt de politiebonden, meldt het Nederlands Dagblad. De Nederlandse politiebond vindt dat de Afghaanse agenten in opleiding niet door politiemensen, maar door de Koninklijke Margeussee moeten worden geschoold. Dat zijn tenslotte ook militairen, zegt de MPB-voorzitter Han Busker. Zoals het nu uitziet gaan er op elke politietrainer zes militairen mee, zegt Busker ook. Dan kun je niet meer spreken van een civiele missie zonder veiligheidsrisico's. We zijn daarom buitengewoon terughoudend. Maar zo'n collega Gerrit van der Kamp van de Christelijke Politiebond ACP... is het daar niet mee eens en zegt... het lijkt me niet dat de Marsha daar alles moet opknappen. Het herstellen van civiele politiestructuren... moet je door reguliere politiemensen laten doen. En ook de commentaarschrijvers van de kranten plaatsen kanttekeningen. De Volkskrant bijvoorbeeld vindt dat het politieke draagvlak... voor zo'n missie op dit moment te gering is. Er staan mensenlevens op het spel. Dat risico nemen we met overtuiging of we nemen het niet. Degenen die worden uitgezonden naar levensgevaarlijk gebied... moeten er tenminste op kunnen rekenen... dat ze worden gesteund door een breed thuisfront. En het tegendeel is nu het geval, al dus de Volkskant. Een trouw meldt dat bedrijven nog vijf jaar de tijd krijgen... om 30 van hun topposities aan vrouwen te geven. Gebeurt dat niet, dan stappen de vereniging Vrouw en Recht... en de FNV naar de rechter. Op dit moment wordt gemiddeld 8 van de Nederlandse plekken... in raden van bestuur en commissarissen door vrouwen ingenomen. Rechtszaken vanwege het topvrouwen worden waarschijnlijk later dit jaar wettelijk mogelijk. Treintje Oosterhuis verdwijnt uit de schappen... van de platenwinkels Free Record Shop en Van Leest. Directeur Hans Breukhoven is woedend over een actie... waarbij de zangeres volgende week zaterdag via het AD... 750.000 exemplaren van haar nieuwe cd weggeeft. We worden gepasseerd. Ze hoeft niet meer aan te komen met nieuw werk. Maar 3FM-DJ Gerard Ektom is niet onder de indruk van zo'n dreigement. En hij zegt, de tijd dat artiesten af afhankelijk waren van CD-verkoop is echt voorbij. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen. now, I'm coming to reward them, first we take Manhattan, then we take Berlin, I'm guided by a signal in the heavens. Guided by this birthmark on my skin, I'm guided by the beauty of our weapons. First we take Manhattan, then we take Berlin. Just my wind, you know the way to stop me But you don't have the discipline How many nights I prayed for this To let my work begin First, we take Manhattan Then we take Berlin mijn groot held Leonard Cohen en first we take Manhattan. Als ons jubileumonderzoek klopt, ligt een derde van u nu in bed te luisteren... naar Met het oog op morgen en 20% van u is in de auto op weg naar huis. Uh, nou, meer gegevens volgen straks. We hebben dus weer een nieuw uh, thema voor het nationaal debat gevonden... namelijk we moeten we als Nederland politiemensen naar Afghanistan sturen? En zo ja, wat voor politiemensen dan? Want er zijn heel veel verschillende soorten politie op de been in dat land. Morgen moet de ministerraad een besluit nemen, althans een voorstel aan de Kamer gaan doen, over zo'n nieuwe missie. En zolang de brief van het kabinet niet openbaar is, moeten we nog een beetje gissen naar de inhoud. Maar onze bronnen in Den Haag melden dat het waarschijnlijk een gecombineerde missie zal worden van de NAVO en de Europese Unie. Margriet Drent is onderzoeksmedewerker van het veiligheidsprogramma van Instituut Klingendaal en ook nog eens universitair docent internationale betrekkingen in Groningen. En daar zit ze nu ook. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, we hadden het daarnet over. Je hebt de NAVO en je hebt Uipol. En wat is Uipol precies? Ja, Uipol is de politietrainingsmissie van uh, de Europese Unie, die sinds uh, 2007 actief is in Afghanistan. Met het opleiden van... Uh, het wordt voornamelijk het hogere politiekader van, uh, van de Afghaanse nationale politie. En ook uh, is het, houdt het zich bezig met het hervormen van het ministerie van uh, Binnenlandse Zaken. Het is meer een, een top-down benadering die de Europese Unie heeft gekozen in Afghanistan. In tegenstelling tot wat de NAVO doet. Ja, want wat doen yes? die, die NAVO politie, uh, politietrainers? Pardon, wat zegt u? Wat doen die NAVO politietrainers? Uh, die uh, zijn, houdt zich voornamelijk bezig met het uh, met trainen van uh, de manschappen in het veld. Dus de, die, nou, de actieve uh, politiemensen die aan de basis uh, ja, patrouilleren. En de, de EU heeft ervoor gekozen om meer het, uh, het, nou, het kader, de top van de politie aan te pakken... en die te gaan trainen en op te leiden. Nou Heeft u in een uh, aantal artikelen inmiddels al gepleit voor... Uh, we moeten mensen in Europees verband sturen, niet in dat NAVO-verband. Waarom geeft u daar de voorkeur aan? Ja, ik geef daar de voorkeur aan... omdat op dit moment zoals de NAVO-trainingsmissie uh, is ingericht... die zich uh, ja, richt op het trainen van, van dat, de politie op de, nou ja, op het, in het veld. Uh, die, die trainingsmissie die voldoet eigenlijk niet. Die is, uh, er is voor gekozen om een hele korte uh, opleiding te geven. Het is zelfs nu teruggebracht tot zes weken... De NAVO kiest ervoor om vooral heel veel mensen op te leiden. En kijkt daar dan voornamelijk naar kwantiteit en niet naar kwaliteit. En heeft heel veel mee te maken dat de NAVO eigenlijk ja, zo snel mogelijk ervoor wil zorgen dat de Afghanen voor hun eigen veiligheid kunnen zorgen. Het is een soort exit-strategie, nou ja, zodat de internationale gemeenschap zich uh, terug kan trekken uit Afghanistan. Uh, terwijl de Europese Unie, zoals ik al zei, toch een hele andere filosofie achter... Die heeft meer de... een soort lange termijn -visie, zou je kunnen zeggen een ontwikkelingsvisie op, uh, op, op het trainen van, van politie. En houden zich ook dus bezig met nou, het ontwikkelen van een politiestrategie... Uh, nou ja, tussen het ontwikkelen van uh, goede uh, goed keten, justitiële keten... waarin de uh, handhaving, aanklagen plus berechten... ...aandacht krijgt, dus het, nou, de hele justitiële keten komt daar aan bod. En ze houden zich dus bezig met het oprichten van militaire academies... ...het ontwikkelen van curricula, die later zelf door Afghanen overgenomen kunnen worden... ...zodat ze nou ja, voor, ook voor hun eigen uh, training kunnen gaan zorgen op de, op de lange duur. Dus maar, als je het goed bestuur en de rechtsstaat in Afghanistan... ...als je daar geen aandacht aan besteedt, dan heeft het ook niet zoveel zin om... Nou, in, ...in grote massa's uh, ja, politie te gaan opleiden omdat nou ja, die aansturing van deze, van deze grote groepen politie dan niet in orde is. En je ziet dus ook dat er heel veel politie uh, deserteert. Uh, dat er, dat ze ook, deserteert nou, naar wie? Nou, vaak naar, uh, na, naar regionale milities of naar, zelfs naar de Taliban. Nou, dat kan niet de bedoeling zijn, hè? Nee, dat kan zeker niet de bedoeling zijn. Ook omdat deze mensen dus bewapend worden door de, door de NAVO. En nou, dus een, een opleiding krijgen en dan nou, wat ze doen zodra ze opgeleid zijn, is een, nou, een groot deel. Of een, een deel daarvan loopt dan over naar de, naar de Taliban. En dat kan zeker niet de bedoeling zijn. Ik begreep dat die door Europa getrainde politieagenten zich bijvoorbeeld ook bezighouden met bestrijding van huiselijk geweld en geweld tegen, tegen vrouwen en meisjes. Dat, dat doen die door de Amerikanen geleide troepen niet waarschijnlijk? Nee, de de uh, de missie van de Europese Unie houdt zich voornamelijk bezig met nou ja, zogenaamde meer community policing. Dat wil zeggen meer, uh, nou ja, op het uh, in in de steden uh, zorgen dat, uh, nou ja, inderdaad huiselijk geweld geweld tegen vrouwen. Uh, mensenrechten, uh, dat soort zaken, daar wordt meer aandacht aan besteed. Dus een hele andere, andere ja, civiele burgerpolitie, uh, zoals wij ook hier in, in, in Europa kennen, daar uh, besteden zij uh, aandacht aan. En die, en die, en die door de, door, door de Amerikanen uh, getrainde politieagenten, die, die, die worden meer de strijd met de Taliban ingestuurd? Het is meer uh, kanonnenvoer, zeg maar. Nou, het is echt voor antiterreuropleidingen uh, krijgen die, inderdaad. Dus meer in ja, kanonnenvoer kun je het noemen. Als je, ook ziet, als je kijkt naar de cijfers van de, nou ja, de, de doden onder de politiemacht... die opgeleid wordt, uh, die ligt behoorlijk hoger dan die onder het uh, Afghaanse leger. Uh, dus daar zie je ook aan dat, dat inderdaad de opleiding gewoon uh, ja, te wensen overlaat... en ze te snel eigenlijk het veld ingestuurd worden en te, te hoge risico's uh, lopen. Ook nog eens te bedenken dat nou, zo'n... Uh, 70% van deze recruten van de politie uh, analfabeet is. En dus eigenlijk nog helemaal niet in staat is om bijvoorbeeld een bon uit te schrijven. Dat ze gewoon niet kunnen lezen of schrijven. Ja, dat, dat zegt wel iets over hoe, uh, ja. Ja, wat de kwaliteit eigenlijk is van uh, deze opgeleide mensen. Het zijn eigenlijk meer soldaten, maar dan slecht opgeleide soldaten dan politieagenten. Ja, daar, daar lijkt het zeker op. Ja, en ik denk dat Nederland, uh, nou om terug te komen bij uw vragen, waarom voorkeur voor de EU-missie... Uh, ja. Nou, dat begint duidelijk te worden. Ja, dan lijkt mij dat, dat, het, uh, dat het beter is om inderdaad een wat langere termijnvisie hierop te nemen en nou eerst eens te zorgen dat uh, dat in ieder geval mensen uh, goed opgeleid zijn en ook dat de dat de, de aansturing van bovenaf dat dat er gewoon een strategie is waar moeten die mensen uh, optreden uh, nou hebben ze dezelfde normen en waarden uh, op op het gebied van mensenrechten op het gebied van handhaving uh, als nou ja gewoon als als normale standaarden zouden moeten zijn in plaats van inderdaad zo snel mogelijk proberen om mensen op te leiden om zodat uh, nou ja de internationale gemeenschap zich terug kan trekken. Ja, nou zegt het kabinet Rutte, althans onze bronnen zeggen dat het kabinet dat morgen gaat zeggen. Uh, we doen gewoon een beetje van allebei. We gaan uh, en meedoen aan die NAVO uh, trainingsmissies en aan die Europese trainingsmissies. Het klinkt wel als een redelijk compromis. Ja. ja, daar lijkt het inderdaad op. Ik ken, niemand kent natuurlijk nog de, de artikel 100 uh, brieftekst, nee, maar die misschien morgen. Misschien morgen, maar het lijkt er inderdaad op dat er een uh, geprobeerd is om, uh, nou ja, op de, het verzoek van D66 en GroenLinks in te gaan om een, nou ja, een Europese Unie geleide uh, missie uh, te gaan doen, echt een civiele missie, uh, en ja, ook de, de wens om nou, de trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten en van de NAVO te zijn. En daar uh, nou, ook aan de NAVO uh, uh, ja, opleiders te gaan uh, leveren. Maar het is toch heel handig van het kabinet? GroenLinks blij, D66 blij, Obama blij? Ja, het is maar de vraag. Het is, het is nog een beetje een nevelige gehuld wat nou precies het mandaat zal zijn... van deze, tot nu toe lijkt het om 350 man te gaan, als we 50 man aan, aan Uipol gaan leveren, zoals de berichten zijn... Uh, daarnaast nog, uh, nog, nou, nou nog zo'n tiental, tientallen aan, uh, aan de uh, NAVO-trainingsmissie. Uh, nog vier F-16 plus begeleidingstroepen. Wat, wat gaat de rest uh, dan doen? Uh, wat voor, voor taak hebben die? Gaan die puur zich puur richten op het beschermen van deze, uh, van deze politietrainers? Uh, of wat, wat, ja, wat is eigenlijk hun rol? Ik denk dat het daar veel van af zal hangen... wat de reacties zal zijn van de, uh, van de politieke partijen van D66, uh, PvdA... Uh, GroenLinks-ChristenUnie. Dat zijn toch wel de belangrijke partijen voor een uh, meerderheid natuurlijk. Ja, die hebben ze wel nodig. We, we, werken die NAVO-politietrainingseenheden, uh, of hoe je ze moet noemen, en die Europese eigenlijk goed samen in Afghanistan of werken die langs elkaar heen? Nou, um... Eigenlijk werken die behoorlijk langs elkaar heen. Het, het, het is ook wel een, heeft ook een andere doelgroep, zoals ik al, uh, al zei. Ja. Uh, de Europese Unie richt zich toch op het hogere politiekader. En richt zich op nou, civiele uh, politie uh, binnen steden. Binnen de grote uh, provinciale steden. Uh, is eigenlijk niet aanwezig in de regio. De NAVO-trainingsmissie uh, heeft dus een andere doelgroep, maar ook, het blijkt ook dat heel veel al langs elkaar heen wordt gewerkt door de internationale gemeenschap in Afghanistan. Er is wel in 2006 een, een soort uh, coördinatieraad opgericht, een, een politiecoördinatieraad, uh, waar de Europese Unie ook veel op ingezet heeft om daar uh, de coördinatie te gaan verzorgen. Maar de Verenigde Staten levert eigenlijk 90% van de inspanning... op het gebied van de politietrainingsmissies in Afghanistan. Dus die laten zich uh, eigenlijk niet uh, door de hele kleine uh, operatie... die de E.U. Leden. eigenlijk voorstelt, uh, nou, de, de wet voorschrijven. Uw advies, heel uh, kort samengevat aan het kabinet, is steun eipol. Um, nou, het, het beste zou eigenlijk zijn als, uh, als de, de, de filosofieën van Uipol... en de NAVO-trainingsmissie wat nader tot elkaar zouden komen. En dat ze beter zouden gaan samenwerken. En dat er nou, meer op kwaliteit wordt gericht uh, dan op kwantiteit. Maar dat is nog niet nee, zo op dit moment. Nee, dat is zeker nog niet zo. Maar dat zou inderdaad voor de toekomst perfect zijn. Maar inderdaad, als nu een keuze zou moeten worden gemaakt... dan zou ik inzetten op Uipol. Dank voor uw deskundige commentaar, Margie Drent. Dank u wel.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 En ik De vrouwen van hier blinken als klatergoud De vreemde heeft hier geen verweer Huis maar ik ben bang dat jij de deur dicht houdt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 Iets wat erg wordt gewaardeerd volgens het onderzoek en met het oog op morgen: de muziek. Dit was een nummer van Tom Waits, uitgevoerd door Frans van Deursen. Mijn liefde is alleen voor jou. en Aanstaande dinsdag komt Frans van Deursen hier live optreden. Dat de Zuid-Soedanese zondag zullen kiezen voor afscheiding van het Noorden, nou, dat staat bijna wel vast. De vraag is alleen of een splitsing van het grootste land van Afrika... want dat is het nog in twee nieuwe staten... een eind zal maken aan jaren van oorlog en geweld. Jan Pronk was behalve minister van Ontwikkelingssamenwerking... ook een aantal jaren lang bijzonder vn gezant in Sudan. Goedenavond, meneer Pronk. Goedenavond. Uh, Sudan wordt wel eens de grootste diplomatieke blunder... uit de Britse koloniale geschiedenis genoemd. Kunt u kort uitleggen waarom? Dat gaat heel ver terug. De Britten zijn daar verslagen door de Arabieren. 1880, de mag die. Maar later zijn ze teruggekomen en ze hebben van Soedan een kolonie gemaakt... samen met Egypte. Daar hebben ze een kolonie van gemaakt die bestond uit het Arabische Noorden... en het Afrikaanse Zuiden. Islamitisch in het Noorden, deels christelijk in het Zuiden. En die hebben eigenlijk weinig Afrikaans. met elkaar te maken, die twee delen? Het is eigenlijk geen staat. Het zou ook geen staat kunnen zijn. Maar alle Afrikaanse landen zijn zo verstandig geweest. Om nadat ze onafhankelijk werden. Na 1956. Om de internationale grenzen te handhaven. Die getrokken waren door de koloniale mogendheden. Alleen daardoor zijn wel interne spanningen ontstaan. In een aantal landen. En één daarvan. De eerste was dat zelfs. Was Sudan. Sudan. En die oorlog heeft ja, vanaf 1956. Een paar maanden na de onafhankelijkheid van Soedan tot uh, 2005 geduurd. Een, een miljoen slachtoffers gekost, heeft. Hè? Zeer veel, zeer veel. Hm. Verwacht u dat uh, de Zuid-Soedanese zich gaan afscheiden zondag? Ja, ik verwacht dat wel. Uh, de, het, het vredesverdrag van 2005 was heel wijs. Uh, er is toen gezegd, we geven onszelf zes jaar de tijd, dan komt er een referendum. En in dat referendum mogen niet de Noordelingen, maar alleen de Zuidelingen beslissen of ze nog in één land willen zitten met het Noorden. En het Noorden heeft dat geaccepteerd. Dat was dus eigenlijk een heel. Vooruitstrevend vredesakkoord. Maar gaan ze het ook echt accepteren, denkt u, als de stemmers in het zuiden het willen afzeggen? Uh, Bashir, de president, heeft uh, een paar verschillende dingen gezegd. Uh, soms heeft hij gezegd nooit. Soms heeft hij gezegd, uh, bijvoorbeeld op een toespraak in Juba waar ik was, dat hij het zou uh, respecteren. Maar hij spreekt vaak zichzelf tegen. Er zijn ook veel krachten in het noorden die het niet willen. Uh, die krachten zijn doorgegaan de afgelopen jaren met wat je zou kunnen noemen destabilisatie van het zuiden. Uh, er zijn wapens geleverd aan groepen die men heeft gecreëerd in het zuiden om uh, voor Rusten blijven stoken. Uh, ook tribaal van karakter. Dus of als het referendum uitmondt in een uh, nee tegen de eenheid van het Soedan en dus een ja tegen de onafhankelijkheid van het Zuiden, dat ook zal worden uh, geaccepteerd door iedereen in Khartoum... is nog zeer de vraag. Hm. Dus en wat, moet, al... wat moet er in dat geval met Darfur, die andere omstreden regio die dan in het noorden ligt maar weer tegen het Zuiden aan, zal, zal daar ook niet een beweging op gang komen van we beginnen een derde Soedanese staat? Nou ja, kijk, dat was eigenlijk de tweede blunder, uh, na nou, de blunder die u net noemde, uh, dat de internationale gemeenschap Darfur en het Zuiden als twee grote vraagstukken van elkaar heeft losgekoppeld. En eigenlijk is Darfur opgeofferd in 2004-2005 aan het vredesverdrag tussen Noord en Zuid. Uh, men heeft de ogen gesloten voor de genocide die onder leiding van Bashir heeft plaatsgevonden in, in Darfur en ik vrees dat Bashir, een heel sluw politicus, um, nu tegen de internationale gemeenschap zal zeggen... Um, ...ik ben de garantie dat in het noorden van Soudaan de onafhankelijkheid van het zuiden zal worden uh, ge, uh, geaccepteerd en gerespecteerd. Um, maar dan, dan blijf we ik dus wel zitten en dan hou ik daar voor. daarvoor. Ik, ik kom zo bij u terug, uh, meneer Pronk, maar even iets anders. Want in het verleden heeft de Amerikaanse filmster George Clooney... de uh, Verenigde Naties opgeroepen meer actie te ondernemen... in Darfur en in heel Sudan. En nu heeft hij weer een plan, namelijk om met satellieten en camera's... Uh, na het referendum de grens tussen het noorden en het zuiden van het land... in de gaten te gaan houden. En hij hoopt dan een nieuwe burgeroorlog te voorkomen... 3FM-dj uh, Erik Korten die heeft voor Serious Request daarvoor bezocht... en schreef zijn ervaringen daarover op in een zeer aangrijpend boek... De Wilde Wereld. En uh, eerder op de avond vroeg ik Erik... wat hij van dat initiatief van Charles Clooney vindt. Of het een goed initiatief is, wil ik nog in het midden laten. Maar ik snap wel waar het vandaan komt. Uh, zoals je ook wel weet, is Clooney... Uh eigenlijk al sinds een aantal jaren voorvechter van, van het feit... dat er eens een keer aandacht moet komen voor die situatie. Wist hij die eigenlijk nog is. niet? Wat heeft hij allemaal nou ja. ervoor gedaan? Hij heeft, even de, de exacte datum dagelijks, maar hij heeft voor de, voor de VN gesproken ooit. Hij heeft daar uh, gestaan en gezegd: Ik ben een pleitbezorger van, van het feit dat uh, de aandacht eens een keer op die genocide. Well, hij heeft het bij de VN genocide genoemd. Nou, dat, dat doet de VN zelf niet, maar hij heeft het daar volgens mij wel zo genoemd. Uh, en hij heeft, een, een, een, uh, uh, hij heeft eigenlijk daar een pleidooi gehouden van, uh, dat de VN niet de andere kant op mag kijken, omdat ze anders over zoveel jaar. Uh, uh, bloed aan hun handen zullen hebben en schuld hebben gehad... aan die genocide die zich daar heeft voltrokken. Nou, hij heeft daar een, pleidooi, een vurig pleidooi gehouden. En dat heeft eigenlijk geen reet opgeleverd. Want er is politiek gesteggeld en gehecheld en geflupt en, ge en gepraat en gedaan. Maar er is eigenlijk helemaal geen zaak uitgekomen. En nu... Dat en de bloed heeft in eigen handen... Hij ja, camera's nou ja. ophangen, satellieten, ooggetuigen. Ja, ja, ik zeg het, even, de, het is de frustratie van het feit dat de politiek helemaal niets doet. Dat hij denkt, ja, dan moeten we dat maar misschien gaan doen. Want het is inderdaad wat hij zegt. Uh, als je dat misschien in 1943 in de had opgehangen... dan dat had misschien niks geholpen. Maar je had in ieder geval achteraf niet kunnen zeggen... wie hebben de snieke woest, ik maar zeggen. Het dus zijn ik, wel ik, grote woorden he, die hij is gebruikt. Ja, het zijn hele grote woorden. Maar dat heeft, volgens mij is dat ook de... de, de uh, hij, hij zegt duidelijk dat als er camera's hangen... dat we het niet alleen in de gaten kunnen houden... maar dat je dan ook bewijs hebt van het feit dat er dingen gebeuren. En daar vecht hij al jaren tegen. Omdat uh, de, de onwil bij de VN, om, het, om er iets aan te doen... Uh, bedoelt, er is heel lang gestegeld over het feit... of het genocide genoemd mocht worden, ja of nee. Omdat als we het geno genocide gingen noemen in de VN... dan moeten we ons eigenlijk ook aan committeren... dat we er wat aan moeten doen. En geloof je in dat soort moderne techniek... dat je daarmee massamoorden kunt voorkomen? Nee. Nee, dat denk ik niet. Ik denk meer dat het in zoverre een, een middel zou kunnen zijn om daadwerkelijk de aandacht erop te vestigen. Want in het verleden, wat ik zei, hij heeft bijna met de schoen op tafel geslagen bij, bij de VN en gezegd, jullie mogen niet de andere kant op kijken. Dat heeft hij gedaan, maar er, dat heeft niks veranderd. Als je nu mensen beelden laat, kunt laten zien, dan weet je, de kracht van het beeld is natuurlijk altijd nog wel iets groter eh, geworden dan, dan misschien de kracht van het woord. En ik denk dat dat zijn insteek is in dit geval. Heer... Zijn er zijn meer uh, bekende sterren die wat voor Sudan willen doen, hè? Ja, kijk, of het dan door uh, een, een Clooney of een andere uh, hote methode... aan het licht gebracht wordt, of, of voor, het, voor het, het publieke voetlicht gebracht... dat maakt me nog niet zoveel uit. Als het, maar, als het maar wel bekend is dat daar iets gebeurt wat gewoon echt niet kan... Erik Korton eerder uh, op de avond terug naar oud-minister Jan Pronk. Korton uh, had het over de passiviteit van de Verenigde Naties... die moet worden doorbroken. U bent er zelf nou betrokken bij geweest als gezant natuurlijk. Uh, kun je dat zeggen, dat de Verenigde Naties veel te passief zijn geweest in Sudan? Eigenlijk is het de passiviteit van de Amerikanen en de Engelsen. K die hebben het onmogelijk gemaakt om in de Veiligheidsraad... Uh, verder gaan de stappen te nemen. Er zouden inderdaad ooggetuigen moeten zijn... Uh, en die ooggetuigen, die hebben gerapporteerd al over de genocide in Darfur in 2003 2004, de Amerikanen en Engelsen hebben toen geweigerd om het op de agenda van de Veiligheidsraad te plaatsen, een voorbeeld ander voorbeeld, ik heb gerapporteerd uh, dat de troepen uh, ik, de, ik had de leiding over de vredesoperatie in Soudaan ABJ, en dat is een provincie die de brandhaard vormt van het conflict uh, niet mocht uh, betreden om te zien hoe het daar ging, en de Veiligheidsraad wilde daar geen consequenties aan verbinden. Ja. Terwijl dat die strijd was met het vredesakkoord. Ja. Je hebt ooggetuigen nodig, inderdaad. Dat is een uh, goed idee van George Clooney. Oh ja, het, uh, en de ooggetuigen worden door uh, Bashir niet gewild. Journalisten zijn altijd weggehouden uit uh, uit En u en... weet, ik ben ook als persoon aan Don Grato... Ja, omdat ik te veel gevrekt, zag en te veel yeah. kritiseerde. Yeah. Ja. En, en Bashir, president Bashir, moet voor het internationaal strafhof komen, vindt u? Want de staatssecretaris Knaap heeft er een beetje twijfel aan gezaaid. Ja, dat is een... Uh, Amateuristische opmerking. Het strafhof uh, heeft gesproken, althans de procureur-generaal. En dan. Uh, je mag natuurlijk niet vooruitlopen op de uitspraak van de rechters. Maar dan moet het proces zijn loop hebben. Maar het vervelende is dat. Uh, en dan kom je toch weer bij de Verenigde Naties terecht. Uh, Bashir is geaccommodeerd. Uh, het is een lidstaat. Hij is president van een machtige lidstaat. En uh, Ban Ki-moon heeft hem zelfs de hand gegeven. Nadat uh, Ocampo hem had opgeroepen om naar Den Haag te komen op een conferentie. In Dubai. Maar het is een oorlogsmisdadiger. Ja, dat is het. Of dat is dat, dat moeten de rechters uitmaken. Maar hij wordt beschuldigd van genocide. En dat is een. Uh, dat is een zeer, zeer ernstige beschuldiging. Uh, hij zal zich moeten verdedigen. Ik, uh, en ik vrees dat um, hij nu in Khartoum kan blijven als hij tegen de internationale gemeenschap zegt... ik ben de garantie dat het zuiden, de onafhankelijkheid daarvan... als we het zuiden daarvoor kiest bij het referendum, zal worden gerespecteerd. We gaan eerst eens kijken hoe de Zuid-Soedanese zondag stemmen en of het land dan zonder kleerscheuren uitkomt. Hartelijk bedankt voor uw commentaar, Jan Pronk. Tot de dienst.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 Show me some skin, I might bite it. Oh, I wanna have my wicked way with you. My wicked way with you. My wicked way with you. Nou, dat was de zoon van zanger James Taylor en zangeres Carly Simon. Benjamin Taylor heet hij die: Wicked Way. De Franse autofabriek Renault heeft drie topmanagers geschorst. vanwege spionage, althans de verdenking daarvan. Het trio zou geheime informatie over elektrische auto's hebben doorgespeeld. Frank Renault, heel Helemaal verwarrend. Onderwerp over Renault met Frank Renault. Dag, Frank. Correspondent in Frankrijk. Wat speelt er in Frankrijk allemaal. in verband met die spionagezaak? Nou, het is wel een grote rel geworden, kun je zeggen. Want zelfs de minister van Industrie, Eric Besson, heeft zich er nu al over gebogen. Hij zegt dat dit een mooi voorbeeld is van economische oorlogsvoering... waar we tegenwoordig mee te maken hebben. Industriële spionage, spionage. dus hoewel we dat officieel nog steeds helemaal niet weten. Want Renault doet vrijwel geen mededeling over wat er nou precies gebeurd is. We weten dus ook niet wie die drie geschorste topmanagers zijn? Jawel, dat weten we wel inmiddels, want er is natuurlijk al het een en ander uitgelekt. Het gaat om drie managers, drie hoge verantwoordelijken binnen het bedrijf. En ze waren alle drie bezig met die ontwikkeling van de elektrische auto van Renault, waarvan er de komende maanden al twee op de markt komen, CO2-vrije auto's. Eén van die drie zelfs was iemand die al een dertigjarige carrière achter de rug had binnen Renault en zat zelfs in de centrale directie van de Renault-groep, dus eigenlijk naast topman Carl Gossen... dus een van de hoge pieten van het bedrijf echt. En nou, dat is ernstig. Is er ook een beetje uitgelekt... wat voor informatie ze gelekt zouden kunnen hebben? Nee, het is niet helemaal precies duidelijk uh, wat ze gelekt hebben... en vooral ook niet naar wie. Dat is natuurlijk ook cruciale informatie. De concurrentie wordt gezegd, maar of dat leveranciers zijn... andere autoproducenten, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat het gaat om informatie over de auto accu's in de elektrische auto's. En dat, zijn natuurlijk de, ja, dat is natuurlijk de achilleshiel van een elektrische auto. Een accu die zo lang mogelijk meegaat... waar je zoveel mogelijk kilometers mee kan rijden... en die het minst kost. Dat is cruciale informatie. Dat is iets waar Renault ontzettend mee bezig is ook. Er is 4 miljard in die elektrische auto geïnvesteerd door Renault. Dus dat is cruciale informatie voor het bedrijf. En daarover zou de informatie zijn gegaan... die verkocht is aan concurrenten. En ja, ik neem aan dat er een zaken onderzoekt. nu de Franse overheid waarschijnlijk ook. Wanneer weten we meer, Frank? Nou, er wordt verwacht, nu is de laatste suggestie... die vanavond naar buiten is gekomen... dat binnen enkele dagen, misschien een week... deze drie mensen al ontslagen zullen worden. En de top van het bedrijf heeft ook laten doorschemeren dat het vrijwel zeker tot strafrechtelijke vervolging daarna zal komen. Dank je, Frank Renaud in Parijs. Wim Oudewenink is uh, autojournalist. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, minister Besson van Frankrijk heeft al uh, gesproken over economische oorlogsvoering. De vraag is dus alleen tegen wie. Want we weten dat het om accu's gaat. We weten dat het drie topmanagers zijn die gelekt hebben. Maar um, wie, zou, wie zou erachter kunnen zitten, denkt u? Nou, <laughs> dat is... Kunnen. Het kan een autofabrikant zijn die behoefte heeft aan de know-how... die Renault meente te hebben opgebouwd op het gebied van accutechnologie. Uh, accu's kosten voor een elektrische auto op het ogenblik nog een 10.000 euro... En daarnaast kun je daar hooguit een uh, 150 kilometer mee rijden. En dat wil men natuurlijk verlengen, die afstand... en het gewicht beperken en de prijs ook uh, terugdrukken. En Renault heeft al een paar keer uh, tegen vakjournalisten uh, gezegd... van uh, wij zijn aardig op weg om een nieuwe technologie te ontwikkelen... waar we veel langer mee kunnen rijden. Uh, het kan natuurlijk zijn dat het een accufabrikant is... die contracten met andere autofabrikanten heeft uh, en die know-how wil hebben. Want het kan ook zijn dat de autofabrikant, een autofabrikant zelf... Daar behoefte aan heeft. Ja, en wie dat is. Uh, het zou kunnen dat het een van de grote spelers is. Het is niet ondenkbaar, maar wie even, weet komt het laten we China. Wie... China, denkt u? Ik dacht meer Ik aan de niet, Japan het, of General het, Motors. Ja, dat, uh, dat zijn grote spelers die zo in de, in de schijnwerper staan... dat uh, die kijken daarvoor wel uit. En met name General Motors heeft al een keer een, uh, een vervelend akkefietje gehad... met Volkswagen 15 jaar geleden, wat ze gewonnen hebben... en wat ze veel geld heeft opgeleverd. Maar uh, het, de, kijk, de Chinezen en ook de Maleisiërs... die zijn bezig met uh, elektrische auto's. En die hebben sowieso een achterstand in de auto-industrie... als het gaat om know-how en zeker op dit gebied. Uh, alles is mogelijk, maar niets is bewezen. Of zelfs ook maar aangetoond. Maar uw gedachten gaan een beetje uit naar Oost-Azië, begrijp ik. Uh... Het, het zou kunnen, maar je moet ermee oppassen, want je moet natuurlijk wel bewijs hebben. En, en, uh, het, het kan een hele kleine fabrikant zijn die denkt daar een slag mee te kunnen slaan. Het kan ook een grote speler zijn die denkt, ja, als ik dat laatste beetje technologie heb, dan, uh, dan kan ik toch een voorsprong nemen op andere fabrikanten. Want iedereen is bezig met elektrische auto's. Maar Renault heeft op ogenblik het voortouw genomen met die 4 miljard investering. En is ook echt toonaangevend in de, in de kennis die ze in huis hebben. Kent de geschiedenis van de auto-industrie, want u weet daar alles van van meneer Oude Weernink. Uh, kent hij veel spionageschandalen? Uh, geen, geen grote zaken zoals, zoals deze dreigt uh, te worden. Uh, maar zoals ik al zei, General Motors heeft een jaar of vijftien geleden... een, een uh, zaak met uh, ja, ja. Volkswagen gehad. Uh, ze hadden een, ja. een inkoopmanager, een, een Spanjaard uh, Lopez genaamd... die uh, bij, uh, bij Opel uh, veel werk heeft gedaan om goedkopere onderdelen in te kopen. En op een gegeven moment uh, is hij overgestapt naar Volkswagen. En dat uh, belastte hem eigenlijk met de verdenking dat hij ook kennis van General Motors heeft meegenomen. Hij had een heel team van mensen om zich heen. En ik heb uh, een van die mensen ooit eens gesproken een paar jaar geleden. Die zei, ja, uh, inderdaad, wij moesten ineens alles in het Duits opschrijven. We moesten ineens alles inpakken en extra kopieën maken... Um, het is een feit dat die spionagezaak heeft gespeeld. Het is alleen nooit in de openbaarheid gekomen met een rechtszaak. Het is, een, uh, het is afgekocht door Volkswagen. Volkswagen heeft 100 miljoen dollar betaald aan General Motors... en een jaar lang, twee jaar lang, voor, honden, voor 1 miljard Dollar aan onderdelen bij General Motors gekocht. En zo is die zaak geschikt. Ik heb van mijn collega presentator Joris Luijendijk begrepen... dat die elektrische auto echt de toekomst heeft. Maar hoe, hoe belangrijk is die elektrische auto nu al... en ook de strijd om die elektrische auto... Nou, de, de verwachtingen die ge, geschapen worden dat er de komende tien jaar al uh, honderdduizenden, uh, misschien zelfs enkele miljoenen auto's wereldwijd elektrisch, gemaakt, uh, elektrisch zullen zijn, uh, is misschien wat te voorbarig, maar het is wel zo dat wanneer de akutechnologie beter wordt, maar ook... Uh, de, de brandstofcel met waterstof actueel wordt... dan wordt de elektrische auto als concept natuurlijk steeds belangrijker. En iedereen die daar een voorsprong heeft in de technologie... Uh, die heeft daar natuurlijk uh, uh, het voordeel mee. En zelfs wanneer je een brandstofcel gaat gebruiken... in plaats van grote accu's, een brandstofcel met waterstof... blijft een accu, een lichtgewicht accu... met een bepaalde capaciteit toch heel cruciaal... om goed te kunnen functioneren... om een elektrische auto goed te kunnen laten functioneren. En uh, iedereen die, die het wil ontwikkelen in de toekomst, die moet goed zijn uh, ogen te kost geven bij Renault. Die moet goed zijn goed geven bij Renault in Europa. De Duitsers, Volkswagen, die zijn er ook mee bezig... maar die hebben een achterstand van een paar jaar op dit moment. Anderzijds heeft General Motors een goed concept... en Toyota een goed concept. Dus er zijn een paar grote spelers die het voortouw hebben genomen. Renault vooral. En de anderen die, die kijken de kat uit de boom... of volgen of hopen op technologie die ze een andere voorsprong gaan geven. Nou, en dat gaat nu net om die accutechnologie. Ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt... Maar het is, het is wel heel, heel spannend en een grootste zaak in jaren. Het zijn vast de Chinezen of de, de Maleisiërs. Ik, ik dank u wel. Wim Oude -Weernink. Het is 5 voor 12. En ik geef graag het woord aan John Jans van Gade. Turing jaarlijkse nationale gedichtenwedstrijd. In de aanloop naar de Grote Prijsuitreiking op 26 januari in de stad Schouwburg Amsterdam besluit hij het oog 20 uitzendingen met. Uit die enorme stapel aan inzendingen een van de honderd beste gedichten gelezen door... dichter des Vaderlands Ramsinasser, Nasser, juryvoorzitter Gerrit Komrij of zanger Huub van der Lubbe. Vanavond Ramsinasser Nasser met gedicht nummer 619. Enduring War of Worlds. Gisteren bij het winkelen aan seks gedacht... We waren voor laarsjes, korte half hoge hak voor haar. Maar mannen denken elk moment van de dag aan seks. Vrouwen altijd aan winkelen, niet echt om je voor te schamen. Ook niet voor het winkelen. Het geeft beide een enorme boost. Je kunt ons er s'nachts voor wakker, maar geef toe... Seks is dan het handigste. Staat tegenover dat winkelen de hele godganse dag. Of zolang de winkels open en de man het volhoudt. Het winkelen dus. Staat weer tegenover dat seks goedkoper. En toch... Ook heel leuk, waarbij ook gezegd dat winkelen soms echt nodig. En seks niet, meestal niet, heel vaak gewoon niet. In overbodigheid steken ze elkaar naar de kroon. Of je moet per se iets willen hebben. Kinderen of laarsjes. De eerste heet dan een tweeling. Laarsjes gaan sowieso per paar. Geestig. Ja, zeer geestig. Alleen maar geestig? Ja. Nee, absoluut niet. Het is uh, sowieso heel knap gemaakt. Uh, als je... Kwaadwillend zou zijn, dan zou je zeggen: Ja, nou ja, eigenlijk is het maar één zin. En dan opgebroken in drie stroffen. Dus uh, die hebben eigenlijk ook niet eens een echt duidelijke indeling. Je zou dus kunnen zeggen: Is het niet proza? Nee, dat is het absoluut niet. Het, uh, er zit prachtig klankrijm in. Uh, korte half hoge hak voor haar. Maar mannen denken elk moment van de dag aan seks. Hak en dag. Uh, het ritme is heel erg goed en stuwend. Uh, de herhaling lijkt wel een soort... Uh, de functie van rijm te nemen. Vrouwen altijd aan winkelen. Niet echt om je voor te schamen. Ook niet voor het winkelen. Het lijkt alsof het dan om twee woorden gaat. Dat is knap. Ik vind ook het knap dat het, het systeem van het werkwoorden weghalen... als ze toch niet nodig zijn. Als je toch wel weet welk werkwoord er staat. Daar ben ik persoonlijk een grote fan van... om het overbodige dan weg te halen. Je kunt ons er s'nachts voor wakker. Nou ja, en dan stopt het. En dat die zin brengt ons ook meteen op de inhoud. Um, de, die, het, je kunt onze s'nachts voor wakker. Uh, het zijn daarmee ook de twee onverenigbare werelden. Want die ons, de, waarvoor kun je ze wakker maken? Het gaat niet om hetzelfde. De ene kun je voor winkelen wakker maken. En de andere, de man, dus voor seks. En ik vind het ook heel goed, de man is aan het woord. Het is een typische man. Het is heel rationeel het afwegen van baten en kosten <laughs> over iets wat eigenlijk heel passioneel zou moeten zijn seks of winkel in dat geval en ja ik weet niet of het aan mij ligt maar het leuke effect uh, vind ik uh, je hebt het idee dat hij dit allemaal denkt terwijl hij aan het winkelen is achter haar aanschokkend goed ja seks zouden we natuurlijk ook kunnen hebben <laughs> terwijl hij daar maar achteraan gaat of erger nog, want het, uh, het winkel is eigenlijk gisteren, dat, daar opent het uh, gedicht mee. Dus het zou zelfs kunnen dat hij dit denkt terwijl hij seks aan het hebben is. Um, en als laatste vind ik het leuke dat het in al zijn persoonlijke afwegingen... uiteindelijk een heel, hoe grappig ook, een universeel thema is over vooroordelen. Want uh, geef toe welke vrouw... Uh, heeft wel niet, niet, gedag, niet ooit eens gedacht, die mannen die willen eigenlijk alleen maar seks. En vice versa, welke man denkt er niet eens... die vrouwen kunnen die nou niet alleen maar shoppen? Is, winkeltje kun, in, winkeltje uit. Is ja. Precies, ja. <laughs> Ik vind het een prachtig gedicht. Oké, okay. dankjewel Ramsin en Hasser. Zei John Jansen van Galen. Nou, uit ons jubileumonderzoek blijkt dat een deel van de vaste luisteraars van het oog... in de loop van de uitzending in slaap valt. En een groot deel daarvan staat de volgende ochtend weer op met een schuldcomplex... dat ze het einde van de uitzending niet hebben gehaald... U hoeft zich niet te schamen, u heeft het gehaald. Dit was het Oog op Donderdag. Morgen zit hier Thijs van Leer, nee, van de Brink. En straks Casa Luna en uh, de collega's van de NCRV praten met Justus Bruns. Hij is inspirator. Ik in. wens u een goede nacht. Dit is Radio 1.